Mark Hokker met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is aangekomen in Noord-Korea. Hij gaat praten over de ontmanteling van Noord-Koreaanse kernwapens. Daarover werd ook gesproken op de top in Singapore tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim vorige maand, maar er zijn toen geen concrete afspraken over gemaakt. Verder wil Pompeo de teruggave regelen van de Amerikaanse militairen die tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50 vermist zijn geraakt. Destijds vochten de Amerikanen mee met Zuid-Korea. De Chinese minister van Handel zegt dat hij geen andere keus heeft dan terug te vechten tegen de nieuwe Amerikaanse heffingen van 34 miljard dollar. Er waren al tegenmaatregelen aangekondigd als de VS zou doorzetten. Maar als die Chinese reactie er komt, heeft president Trump al gewaarschuwd dat ook hij weer met een tegenactie komt... Het zou dan kunnen gaan om nog eens 16 miljard aan heffingen... en een lijst met producten te waarde van 200 miljard... waarop in de toekomst nog extra heffingen kunnen komen. China roept andere landen op om zich te verzetten tegen de heffingen van vandaag. In een winkelcentrum in Den Bosch is vannacht voor de tweede keer in een maand tijd... een ramkraak op een juwelier gepleegd. Net als een paar weken geleden hebben de dieven niets buiten kunnen maken. Wel is de schade opnieuw groot... De winkelpui van de juwelier in Hem bos was nog niet hersteld van de vorige inbraakpoging. Zo'n 19.000 jongeren drinken te veel energiedrankjes... en lopen daardoor een verhoogd risico op onder meer hartritmestoornissen. Volgens onderzoek van het RIVM is de consumptie van drankjes onder jongeren wel afgenomen... maar zo'n 1 tot 2 van jongeren tussen 13 en 18 drinkt drie of meer blikjes per dag... Staatssecretaris Blokhuis vraagt artsen alert te zijn op overmatig gebruik en om voorlichting te geven. Het weer, vooral in het noorden en midden veel wolkenvelden, in de middag geleidelijk overal zonniger. Het wordt dan 20 graden aan de kust tot 27 in Limburg. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, zondag zijn er nauwelijks wolken. Het blijft het weekend warm en de droogte houdt ook nog aan.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 Fazer feliz maken, See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 Just a little loving Early in the morning Beats a cup of coffee For starting off the day there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 Ses beautés oublié. Model sans identité. Sur ses coquines photos, vendues sous le manteau, pas folklorique, ni idyllique, ni poétique, mais érotique. Souvenir d'une grâce passée.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 Thank you.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 Thomas told on the piano to see if I am.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 brown and the sky is gray I went for a walk on a way